Het weer, het is droog, het vriest 1 tot 4 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag wolkenvelden en perioden met zon. Er staat weinig wind en het wordt ongeveer 7 graden. Maandag af en toe regen. Vanaf dinsdag meer zon en s'nachts wordt het dan kouder. Dit was het NHO. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. 6.9 punt negen. Ik had een dream. We were sipping whisky, neat highest floor of the bowery, and I was high enough.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 Raga like man has walked in space, but you can't hear.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 The hers is falling behind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 surface and never a shadow. Yeah. Girls, they gather around you. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.